Uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Snel. Dan niet iedereen vindt het een goed idee... dat koning Willem-Alexander en premier Rutte naar Sochi gaan. Term als bizar en slappe knieënpolitiek zijn al gevallen. Dat straks in Dit is de dag. Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjebke het gaat ook erover, COC Nederland is diep teleurgesteld... over het voornemen van koning Willem-Alexander en premier Rutte... om naar de Olympische Spelen in Sochi te gaan. Ook koningin Maxima en minister Schippers van Sport gaan mee. Volgens de homo-organisatie laat het kabinet daarmee... Russische homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de kou staan in overleg met de Russische LHBts uh, is ons verzoek geweest... Stuur, stuur niet de hoogste gezagdragers. Geef een duidelijk signaal af door niet de hoogste gezagdragers uh, te sturen. En nu, ja, nu sturen we nota de koning, de koningin, de premier... en de minister van Sport. Volgens Amnesty International is het risico groot... dat Rusland de komst van de koning zal opvatten... als steun in de rug van het Russische anti-homo-beleid.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 En ook identiteitskaarten zijn vanaf maart tien jaar geldig. Die worden voor volwassenen ruim 10 euro duurder. ID-kaarten voor jongeren worden juist goedkoper. De slachtoffers van een oud-neuroloog Janssen-Steur... nemen geen genoegen met de uitspraak van het regionaal tuchtcollege... voor de gezondheidszorg. Dat berispte vandaag oud-bestuursvoorzitter Ruud Raamaker... van het medisch spectrum Twente. Volgens het college heeft hij geprobeerd om een aantal klachten... rond de oud-neuroloog Janssen-Steur in de doofpot te stoppen...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 Ja, met de 33 kilometer file is het een zeer bescheiden avond. Spits Twee opvallende files door ongelukken. Zo staat er op de A1 richting Amsterdam. Voor het knoop het hoeverlaken drie kilometer. En daar is de reis ook dicht. stuk langer is de file op de A27. Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Breda Noord. En knoop het Hoijpolder 10 kilometer. En bij knoop het Hoijpolder is de rechterreis ook dicht. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 Eo. Dit is de dag. Met Jeroen Snel. We, plakken, we pakken flink uit met onze zware afvaardiging naar de Olympische Spelen in Sochi. Want naast premier Rutte en minister Schipper gaan ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar de Spelen. Robert van der Roer, diplomatiek deskundige, vindt het een curieuze beslissing. Een andere netelige kwestie is die van voetbalclub Vitesse en zijn sponsor Mensis. Vitesse moet publiekelijk excuses aanbieden voor de beslissing zonder Spelen dan Mori naar een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten te gaan. Mori werd de toegang geweigerd. Vanwege zijn Israëlisch paspoort. En in het Europees jaar van het brein, dat vanavond begint, veel aandacht voor spectaculair hersenonderzoek. Psychiater Damian Denies vertelt over de nieuwste ontwikkelingen. ...niet alleen de president van Duitsland... Joachim ...en de president van Frankrijk... François Hollande... ...de hele Franse regering gaat niet... Gaat niet. ...niet aanwezig... ...in Sochi. Europese Commissaris voor Justitie en Mensenrechten... ...Viviane Redding. Redding... ...gaat niet... Gaat niet. Die Roepo van België... ...en ook Obama komen niet... Komen niet. Van Joachim Kouk tot Obama. Ze komen stuk voor stuk niet. Maar vanmiddag werd bekend dat wij maar liefst... vier kopstukken naar de Olympische Spelen in Sochi sturen. De koning en de koningin, premier Rutte en minister Schippers. De gast bij ons vanavond, diplomatie-deskundige Robert van der Roer, Robert, goedenavond. Goedenavond. Ja, was je verbaasd over het besluit van met name de koning en de koningin... dat ze gaan? Ja, ik was echt verbaasd. En uh, ik kan het eigenlijk nog niet geloven... Uh, ik ben, uh, daar wil ik even vooropstellen, een groot sportliefhebber. En dat is zacht uitgedrukt. En ik heb ook groot respect voor de functie van uh, de premier en uh, voor het ambt van de koning. En juist daarom ben ik eigenlijk uh, ja, teleurgesteld in deze loodzware delegatie. Elk land moet zuinig zijn met zijn nationale symbolen... en die niet in ongemakkelijke situaties brengen. En zitten op een eretribune in de buurt van een verlicht despoot... want dat is meneer Poetin is zo'n situatie en al helemaal als heel veel van je westerse bondgenoten afwezig zijn. Dat is een curieus isolement en ik vraag me werkelijk af of dit goed doordacht is. Ja, welk besluit had dan wel genomen moeten worden over een afvaardiging na de Spelen? Ik ben uh, fel tegen uh, blinde boycots. Dat, uh, dat, dat moet je niet doen. Je moet maatwerk leveren en dat is ook het vak, het, uh, het vak van diplomatie, het gewone handwerk. Want zo'n moeilijke beslissing is dit eigenlijk niet. Je zou eigenlijk gewoon moeten zeggen... nou ja, als Rusland nu uh, zich niet uh, als een normale bondgenoot gedraagt... en wij als Nederland hebben bepaalde opvattingen... over democratie en mensenrechten... dan moeten wij ons ongenoegen aanpassen aan de situatie ter plekke. En dan ga je dus op lager niveau... Namen en rugnummers... Nou, je gaat misschien met schippers en je gaat misschien niet uh, naar de openingsceremonie. Of je gaat met alleen schippers naar de openingsceremonie. Er zijn allerlei variaties mogelijk. Ik denk wel, uh, vergeet niet dat over een paar maanden de, de Nuclear Security Summit... een grote top over nucleaire in veiligheid Nederland in Den Haag ja. in is. En daar wordt ook meneer Poetin verwacht. Dus ja, ik, ik sluit niet uit dat die angst dat Poetin misschien dan weg zou blijven als wij niet naar hem Goed. toe gaan... ook een rol heeft gespeeld. Nou, het doet veel stof opwaaien. Straks meer met jou, Robert van der Roer. En we praten ook met Thierry Baudet, historicus... en onze commentator van vandaag. En verder straks aan tafel hersenonderzoeker Damian Denies van het AMC over het Europees jaar van het brein. Dat allemaal na half zeven. Maar we beginnen met verzekeraar Mensis, een van de belangrijkste sponsoren van Vitesse. De voetbalclub die publiekelijk zijn excuses moet aanbieden voor de reis naar Abu Dhabi zonder hun spelen dan Mori. Want die mocht volgens Vitesse het land niet in vanwege zijn Israëlisch paspoort. Aan de telefoon sportmarketeer Frank van der Walbaken. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is uh, Roger van Bokstel, de voorzitter van de raad van bestuur... van uh, de verzekeraar Mensis, die vindt dat Vitesse... Uh, publiekelijk excuses moet aanbieden. Ja, dat heb ik uh, ook uh, vernomen. En zelfs op de voorpagina van de Volkskrant gezien vanochtend. Is het slim van Van Bokstel om dat zo te eisen? Nou, als ik hem zou hebben mogen adviseren... zou ik hem heb ge hebben geadviseerd het niet te doen. Ik vind dat een sponsor zich niet moet mengen in dit soort situaties. Dit is een affaire voor de club en de politiek. En die lossen dat maar op. Kijk, en er is geen mens in Nederland... die de vinger zal wijzen naar, naar mensen als sponsor van Vitesse als er een discussie ontstaat over dit soort onderwerpen. Ja. Uh, dus blijf onpartijdig, uh, waag je niet op het gladde ijs... want wat je ook zegt, je doet het waarschijnlijk verkeerd. Maar uh, uh, rog uh, Roger van Boksel van, van de uh, uh, Mens is die zegt, ja, een van de redenen dat ik reageer... is dat wij juist mensen bij elkaar willen brengen... Uh, ongeacht ras, geloof, geaardheid en huidskleur. Dus hij moest wel reageren, want ook bij voetbal draait het om teamgeest. Ja, hij vindt dat hij moet reageren. Ik vind dus dat hij niet moet reageren. Want, want nogmaals, er is geen mens in Nederland... die het mens is zo kwalijk nemen dat dit is gebeurd. He, dus blijf afzijdig uit het geheel. Zodra je erin gaat mengen, word je partij. En ik vind dat sponsors die, die, die toch een beetje neigen... naar de houding van wie betaalt bepaalt... daar ben ik het niet mee eens. Maar u ja. hier niet uh, gewoon een kans in... om uh, mens is op een positieve manier in het nieuws te brengen? Is het niet Charlie veel Buddy, cynischer? He? Ja, ja. Uh, vraag ik hoor, maar dat weet ik niet. Maar hoe, hoe... kijkt u er tegenaan? Nou, ik, ik, ik vind het niet. Ik vind dit een delicaat onderwerp. Uh, en, en ik vind dat je dus als sponsor van de club, je bent sponsor van het voetbalbedrijf Vitesse, en niet sponsor van het bedrijf Vitesse dat een, een meningsverschil heeft over een visum van een speler. Ja, ik bedoel meer als motief dat Roger van Boksel zou kunnen hebben om dit te doen. Niet zozeer idealisme, maar gewoon een kans om te benadrukken dat mens is voor eh, de, de, de, de mensen samenbrengen staat en zo. Ja, dat dat zou kunnen, dat, maar dat vind ik hypothetisch. Daar kan ik geen oordeel over vellen, want ik weet niet wat, wat de achtergrond is. Hè. Ik, ik kan me voorstellen dat hij zegt: ja, wij zijn een maatschappelijk partner van Vitesse hè, en dit is een maatschappelijk issue. Daar heb ik best wel begrip voor, maar desalniettemin vind ik dat een sponsor zijn vingers niet moet branden aan dit soort delicate kwesties. Want u schat in dat eigenlijk niemand van, uh, ja, de, de mensen die daar hun ziektekostenverzekering hebben, het, het mensen zou kwalijk nemen dat die naam toevallig op die shirt staat. Absoluut niet. En nee. als ze zich erin mengen, heb je de kans dat er een, een perceptie ontstaat: van mensen is partij in deze, die kiezen partij. Dan zou het eerder uh, uh, uh, schade doen aan het imago, dan goed, naar mijn steller overtuiging. Ja, want uh, hoe gaat dat nu verder tussen die twee, tussen Vitesse en Mensis? Nou ja, ik vind dat Vitesse een, een, een, een cruciale fout maakt... door niet onmiddellijk uh, opening van zaken te geven. Ze zitten nu in het, uh, het Midden-Oosten en zeggen... Ja, daar vandaan kunnen we geen commentaar geven. Dat vind ik onzin. Vandaag de, dag de media zijn overal. Uh, en hoe sneller je bent met een verklaring, hoe beter het is. Wat nou laat je ruimte voor speculatieve journalistiek? Uh, je, les 1 van het handboek communicatie is... dat je zo snel mogelijk openheid van zaken moet geven. Dus Vitesse moet dat zo snel mogelijk doen. Uh, nou, dan maar direct uh, na terugkomst in Nederland... En, ja, en dan, en dan vind ik dat ze moeten zeggen van... luister, ze hebben onzorgvuldig gehandeld. We hadden dit eerlijk mo eerder moeten doen. advies visum aan moeten vragen. We hadden we geweten wat voor situatie er ontstaat. Ik vind dat als je een selectie hebt van voetballers... waarin een Israëliër zit en je gaat een trainingskamp beleggen in het Midden-Oosten... dan dien je je gezond verstand te gebruiken... Ja. en dan weet je dat er mogelijkheden zijn dat er een visum wordt geweigerd. En Mensis, die kan nog steeds een sponsor blijven... of is die relatie misschien wel voor goed kapot gemaakt? Nee, die sponsor, de Mensis blijft absoluut sponsor daar. Want als Mensis zou uitstappen... dan zouden ze eerder kwaad bloed zetten dan goed bloed. Dus ze blijven absoluut aan boord. Maar ze willen dus uitleggen. Nou, dat is hun goed recht. Maar ik, ik zou het anders geadviseerd hebben. Sportmarketeer Frank van der Walbaken, hartelijk dank. Hartelijk gedaan. De dag van Renze. Het is tijd voor Renze Klamer. Wat heb je vandaag voor ons uitgezocht, Renze? Ja, ik las vanochtend de trouw en toen las ik daarin dat illegale vreemdelingen in Nederland een beetje in de problemen komen of nou ja, een beetje misschien wel heel erg omdat ze ineens 5 euro moeten gaan bijdragen per uitgeschreven medicijn wat ze nodig hebben. Want vroeger kregen ze die gratis. Ja, ze dus kregen dat gratis. De apotheek had een soort vergevenismodule. Laat ik het zo, dat ga ik zo verder uitleggen. Maar het is in ieder geval een probleem, want die illegale vreemdelingen... die hebben helemaal geen geld. Ze mogen niet eens werken in Nederland. Nou, Om even te checken of dat dan echt grote problemen oplevert, heb ik gebeld met zo'n illegale vreemdeling. Via in Inlia, want zelf had hij geen mobiel. En het gaat hier om een man die al een tijdje bezig is... om terug te keren naar zijn land van herkomst. Dus hij wil hier ook niet per se zijn. Maar zolang hij dan hier nog wel is in Nederland... heeft hij in ieder geval medicijnen nodig tegen een psychische aandoening. Hij krijgt dan van die stichting krijgt hij 35 euro per week om van te leven... maar de medicijnen die kreeg hij bij de apotheek altijd gratis. En nu hij dan 5 euro per medicijn moet betalen, heeft hij echt een probleem? Nou, ik vroeg hem hoe groot dan? Is het bijvoorbeeld zo erg dat hij nu moet kiezen tussen medicijnen kopen of eten? Ja, dat is nou. Ik moet eten of moet ik uh, medicijnen eten? Ik kan niet, uh, niet leven zonder medicijnen En daar kan ook uh, leven zonder eten. En heeft u een idee hoe u dat op kunt gaan lossen? Uh, moeilijk. Het is helemaal moeilijk voor mij. Ik wil uh, mijn medicijnen uh, krijgen zonder te betalen, omdat ik heb geen geld U wilt graag uw medicijnen krijgen zonder ervoor te betalen? Als ik heb geld, ja, betaal ik wel, omdat het is mijn leven. Maar ik heb helemaal niks, daar moet ik doen. Ja, dat klinkt ernstig toch, Jeroen? Ja. Nee, ja, nee, het is een ernstige zaak. Aan de andere kant denk ik, ja, iemand is illegaal in Nederland, ja. moet hij dan zomaar ook gratis medicijnen krijgen. Het is ja. natuurlijk een beetje een dubbel verhaal. Ja, maar als ze geen geld mogen verdienen... we kunnen ze moeilijk uh, laten sterven op straat. Uh, dat, dat, dat kunnen we ook niet maken. Nou, voorheen had je dan het college voor zorgverzekeringen. Die sprong dan een beetje in de pres. Die betaalde de rekeningen van de apotheken, dus de zorgaanbieders. Die dan eigenlijk zo tegen zo iemand zeiden... ja, want ja, zo iemand komt bij zijn apothekersassistent... en die denkt ook, ja, ik kan die man niet in de kou laten staan. Maar goed, uh, dat doen ze dus nu niet meer. Ze zeggen 5 euro eigen bijdrage per medicijn waardoor die mensen in de problemen komen. Nou, is een beetje hard, zou je zeggen. Maar volgens Michiel Geldof, die is woordvoerder van CVZ... zit het een klein beetje anders. Het zit wat anders. De vreemdeling moet eigenlijk de hele zorg zelf betalen. Dus een arts en een apotheker... Het zal alleen omdat het een professional is en omdat ze graag mensen willen helpen wel de zorg leveren. Maar de rekening, zo staat dat in de wet, is geheel voor de onverzekerbare vreemdeling. Omdat wij in de praktijk zien dat ook bij apothekers regelmatig niet betaald wordt. Zeggen wij nou dan willen we graag in ieder geval 5 euro vragen aan iedereen die een recept meekrijgt. Net zoals dat voor alle Nederlanders geldt. Die betalen er in de regel nog wat meer voor. Daar heeft hij dus wel een, een klein punt. Het is nooit de bedoeling dat het CVZ betaalt. Alleen die, die mensen die blijken dan vaak ontraceerbaar. Of ze kunnen dan echt niet betalen. En dan heb je die assistenten weer die denkt. Ja ik kan hem niet laten staan daar zonder medicijnen. Uh, dus de rekening die sturen we wel naar het CVZ. Want die betaalde wel. Dus die 5 euro is misschien wel een eerlijke oplossing. Maar ja uh, de, de praktijk is het probleem blijft bestaan. Er zijn dan mensen die dus echt dat geld niet hebben. En die zonder medicijnen zitten. Uh, of. Wat jij misschien zegt, ja, ze zijn legaal, ze moeten er ook een beetje zelf voor zorgen. Misschien lukt het wel om die vijf euro bij elkaar te sprokkelen. Ja, hoe kun je dat nou checken? Ik ging even een apotheker bellen die daarmee te maken had. Omi die werkt bij apotheek Gansenhoef in Amsterdam-Zuidoost. Afgelopen week, twee weken hebben we dat gemerkt dat er een paar patiënten zijn, een klein groep patiënten, die problemen hebben om dat te betalen. En dat zijn de patiënten met psychische problemen die veel medicatie gebruiken. En de mensen die chronische medicatie gebruiken en ernstige lichamelijke klachten hebben, waardoor ze ook niet kunnen werken in Nederland. Zegt u daarmee dat er ook best wel een groep is die het nu opeens wel kan betalen? Ja, het punt was dat uh, die groep het altijd wel uh, kon betalen, alleen er was nog geen verplichting. En als je dan aan iemand vraagt, uh, kunt u wat betalen? Dan is altijd de antwoord nee, ik kan niks betalen. Mensen logen eigenlijk dus ook wel eens. Dat gebeurde wel vaak, ja. ja. Je, zag, je zag wel eens mensen met een iPhone zeggen dat ze niet konden betalen. Ja, dat, niet, ook, dat is niet correct. Ja, die zaten er ook tussen. En dan draait de apotheek nu hè, vanaf 1 januari zelf op voor die gevallen die dus niet kunnen betalen. Maar ja, dat heeft natuurlijk gevolgen voor zijn apotheek. Wij verdienen dan helemaal niks en al het werk. Dus dat betekent dat we eigenlijk verlies leiden op elke activiteit die we daar doen. We willen best voor die mensen nog wel wat zeker een extra stapje doen. En dat is ook door gesprekken aan te gaan met, uh, met de arts en de CVZ. Ja, ze kijken het nu één maand aan, maar dan moet er echt een oplossing zijn. Want anders draaien de apotheken gewoon uh, verlies. Nou, duidelijk. Dankjewel. Rem Klaamer. Motion of Life, Tim Knol in Dit is de dag, is het 9 voor half 7. <middels> dit is de dag waarop de FIFA liet weten erg geïnteresseerd te zijn in de Videoscheidsrechten, waar de KNVB sinds dit seizoen mee experimenteert. Het systeem is uniek in de wereld en wordt op dit moment uitvoerig getest. Wanneer de videoscheidsrechter definitief wordt ingevoerd is nog onbekend. De test bij de KVB duurt nog tot medio 2015. En daarna is dit misschien helemaal geen toekomstmuziek meer. En dat is mooi met de techniek van tegenwoordig, want dan kunnen we inderdaad zien als hij draait buitenspel. Het, het doelpunt wordt afgekeurd. Dit is ook de dag waarop de Wageningen Universiteit u oproept... platgeslagen muggen naar ze op te sturen. Onderzoekers van de universiteit proberen erachter te komen... of de wintermug parasieten of virussen bij zich draagt... die schadelijk zou kunnen zijn voor ons als mensen. Het gaat om de zogenaamde Culex pipiens molestus... oftewel broertje van de gewone huisteekmug... die op dit moment een winterslaap houdt. Zo, jij gaat naar Wageningen toe. Dit was ook de dag waarop bleek dat Mahmoud Ma Mouyahid... het is een moeilijke naam, een van de voormalige lijfwachten van Osama Bin Laden... vrij kan komen uit de Guantanamo B-gevangenis. De 33-jarige terreurverdachte zit al tien jaar vast in deze Amerikaanse gevangenis. En het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt hem... niet langer te zien als een gevaar voor de samenleving. En overmorgen is het precies vier jaar geleden dat Haiti te maken kreeg met een verwoestende aardbeving. De Nationale Actie voor Hulp aan Haiti bracht 111 miljoen euro op. En van dat hulpgeld is nu, vier jaar later, 90% gebruikt. Farah Karimi van de samenwerkende hulporganisaties, goedenavond. Goedenavond. 90% is gebruikt in vier jaar. Is dat volledig volgens plan? Ja hoor, absoluut. Want uh, toen we uh, uh, natuurlijk die verschrikkelijke aardbeving heeft uh, plaatsgevonden in Haiti... wisten wij uh, dat, dat de omstandigheden in dat land uh, heel erg uh, moeilijk zullen zijn. Het land uh, is een van de armste landen ter wereld uh, wordt geteisterd door slecht bestuur, corruptie... en ook uh, gebrekkige infrastructuur. En met die aardbeving in die omvang... Uh, dus duizenden slachtoffers en heel veel verwoestingen... wisten wij dat dat uh, een langdurige hulp uh, zal gaan worden. Want vier jaar is een door... lange tijd, mevrouw Karimi. Dat klopt, en daarom hebben we ook gezegd... we gaan dit geld uh, in uh, vijf jaar uitgeven... En dat is uh, absoluut volgens de planning. Ja, waar zijn die miljoenen voornamelijk naartoe gegaan? Nou, voor, natuurlijk in eerste instantie op directe noodhulp, zoals voedselhulp, water uh, en sanitatie, aan onderdak, aan tenten. En later natuurlijk uh, zijn we ook overgestapt naar wederopbouw, dus structureel werken aan onderwijs, aan huisvesting. En op die manier uh, Haitianen geholpen. Nog 10% lichten voor het komend jaar. En daarna dan, ja, dan is het geld op. Houd dan ook de hulp op voor Haiti? Nee, nee. Dat is natuurlijk Dit niet... uh, houdt wel op. Uh, want uh, dit was natuurlijk uh, de genereuze manier waarop uh, Nederlanders geholpen hebben. Met de bedoeling dat dat aan slachtoffers van de aardbeving geholpen worden. Ja. En dat is gebeurd. En dat is op een goede manier gebeurd. Maar Haiti blijft een arme land. Dus het zal nog steeds de hulp nodig hebben. En die organisaties, uh, sommige van die organisaties zullen ook daarmee doorgaan. Farah Karimi van de samenwerkende hulporganisaties. Hartelijk dank. Graag gedaan. Zeg het maar. Ja, vandaag verscheen een interview met Willem Buiter in het Financieel Dagblad. En het uh, werd gelijk uh, opgepikt door Thierry uh, Baudet. Uh, nogmaals, goede avond. Dankjewel. Het ging over Europa en over het feit dat uh, politieke partijen in, Euro in Nederland... zich uh, ja, wat sterker moeten uitspreken voor of tegen Europa. En dat was ja, wel kor op jouw molen natuurlijk. Nou ja, Buiteroor uh, spreekt meer in algemene zin... over de politiek in Nederland. Maar inderdaad, ik, uh, ik, ik denk dat hij daar ook mee bedoelt. En ik, ik, ik, ik lees het als ook een kritiek op het Europa-standpunt. Hij zegt, like, de PVV is de enige met een heldere positie. En ik denk dat dat klopt. Hè. Wat we natuurlijk zien, is dat een heleboel partijen... Uh, wel min of meer sceptisch of kritisch zijn over de EU... maar tegelijkertijd uh, ook wel weer met alles eigenlijk meedoen... wat er in Brussel wordt besproken. Maar is dat zo? Is de PVV de enige? Ik denk toch ook aan de SP bijvoorbeeld. Ja, de SP is wel is waar kritisch over de EU... maar is tegelijkertijd ook een partij die zegt... ja, we kunnen een heleboel dingen niet meer terugdraaien... we zitten er nou eenmaal in vast. is dus eigenlijk veel meer status quo-partij... dan echt een anti-EU-partij. En het punt is natuurlijk... en dat is wat iemand anders in het FD vandaag ook schrijft... namelijk de hoogleraar Willem Heringa van de Universiteit van Maastricht... van moeten we nou niet eens een keer helder zeggen... wat we nu hebben leidt of dwingt eigenlijk tot een Europese staat... Dat kan, daar kunnen we voor kiezen. Hij is daar een voorstander van. Of we kunnen ervoor kiezen om dat niet te doen. Maar dat is toch eigenlijk langzamerhand de keuze die voor ligt. Maar is wat... dat zo? Is, is het zo zwart-wit? zo zwart -wit? Ben je voor of tegen? Nee, uh, ik ben ook die opvatting toegedaan, ja. En... Da dat is bekend. Thierry Baudet is tegen Europa. Nou, nee, niet maar zozeer zij... tegen. Dus ik ben tegen ook, ja. Maar uh, de, dat er een keuze, fundamentele keuze voor ligt... die inhoudt ofwel een soevereine staat genaamd Europa met als hoofdstad Brussel en een regering enzovoorts... ofwel een heel ander iets dan wat we nu hebben. Maar dat er niet zo vreselijk veel smaken meer over zijn... dat wordt nu toch wel steeds duidelijker, denk ik. En, ik, en dat is wat ik uh, uit het Financieel Dagblad haal vandaag. Maar waarom zijn er geen smaken over? Waarom kunnen we niet heel langzaam dat traject in... Waar, waar steeds meer zaken geregeld gaan worden door Brussel? Uh, nou ja, je kan natuurlijk heel langzaam een bepaald traject in. Maar um, een aantal crises die er nu aan zitten te komen... natuurlijk de eurocrisis, maar nu ook er nog rondom migratie kwesties... en uh, de positie van uh, zeg maar Europa ten opzichte okay, van allerlei okay. uh, andere economische machten... die, die, die, die, die dwingen nu... Blijkt tot een heleboel machtsoverdracht en dat is ook wat Viviane Reding aangaf deze De week. Deze Commissaris uit Luxemburg. Ja, ze heeft een uh, nieuwjaarstoespraak gehouden. Ze zegt: we moeten nu echt gaan spreken over een United States of Europe. Al het ja, andere dat is, is echt voor op jouw Molen, want dat nou, is maar nu het gaat niet zozeer om koren op mijn molen wel of niet, want okay, het is maar natuurlijk is heel duidelijk. Ja, maar als wat ik het, het punt hebben. dat ik graag wil maken is dat het denk ik heel belangrijk is welke positie je ook inneemt, of je nou voor of tegen de EU bent... om duidelijk te hebben wat je eigenlijk wil. En dat is waar Buiten toe oproept, zo lees ik het. Dat is waar Willem uh, Heringa toe oproept vandaag in het uh, FD. Dat is waar Viviane Reding toe oproept. En ik denk dat als we kijken naar de politieke partijen... die het relatief goed doen, dan zijn dat niet alleen de euro-kritische partijen... maar ook partijen die eerlijk zeggen, wij willen door. Ja, maar, maar, maar dat zou sterker moeten. Ik denk dat dat in ieder geval eerlijker is. En waarom is, ja. drukken die partijen zich zo vlakjes uit, denk je? Um, het is voor een deel uh, onbegrip. Mensen weten gewoon niet zozeer wat er allemaal gebeurt en zo in Brussel. Maar het is ook uh, uh, gewoon geen heldere keuze willen maken. Het is van twee walletjes willen eten. De VVD wil aan de ene kant meesnoepen met de eurokritische kiezer. En aan de andere kant Guy Verhofstadt te vriend houden. Ik denk dat dat langzamerhand een onhaalbare spagaat is geworden. Thierry Boudet, dank voor nu. We praten zo verder. En uh, we gaan het uh, dan ook uh, hebben over Sochi. Het besluit is gevallen. Niet alleen premier Rutte en minister Schippers. Maar ook koning Willem-Alexander en koningin Maxim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 Het rode boekje van Tempoteam. Daarmee weet u bijvoorbeeld direct welke gevolgen de nieuwe ziektewet voor uw organisatie heeft. En zij gelijk al die onbegrijpelijke afkortingen helder. Kijk op Tempoteam.nl. Alles draait om veerkracht. Tempoteam. Dit is Radio 1. Is half zeven precies tijd voor het NOS Nationaal met Jeroen Chepkema. De Rabobank-bestuurder die de eindverantwoordelijke was in de Libor-fraude... krijgt als gouden handdruk een jaarsalaris mee. Dat betekent in zijn geval 884.000 euro. Cipco Schat mocht na het naar buiten komen van het schandaal... met het manipuleren van de Libor-rente aanblijven van de Raad van Commissarissen... maar in november stapte hij alsnog op... omdat de lokale banken niet met hem verder wilden. De vertrekregeling voor Schat is vastgesteld door een onafhankelijke arbiter. Bij de Dakar-rally is een van de motorrijders omgekomen. De Belg Erik Palante verongelukte gisteren al tijdens de vijfde etappe... maar zijn lichaam werd vandaag pas gevonden. Tijdens de rally zijn ook twee Argentijnse journalisten omgekomen. Ze deden zelf niet mee aan de race. De prijs van paspoorten gaat in maart omhoog. Een paspoort kost een volwassene nu maximaal 50,35 euro. Dat wordt bijna 67 euro. Nieuwe paspoorten zijn wel langer geldig. 10 in plaats van vijf jaar. En ook identiteitskaarten zijn vanaf maart tien jaar geldig. En die worden voor volwassenen ruim 10 euro duurder. ID-kaarten voor jongeren worden juist goedkoper. Dat waren de hoofdpunten. En voor het weerbericht is aangeschoven Gerrit Hiemstra. Ja, het is op de meeste plaatsen helder. Uh, vanuit het uh, westen kan wel wat bewolking binnendrijven later vannacht. Vooral geldt dat voor het zuiden van het land. Landinwaarts is er weinig wind... Het kan flink afkoelen. De minimumtemperatuur loopt uiteen van een graad of 6 dicht bij zee... tot 2 graden in het oosten van het land. En aan het eind van de nacht komt vanuit het westen bewolking opzetten. En dat hangt samen met een front dat morgen overdag over het land trekt. In Noordwest-Nederland en Noord-Nederland begint het in de loop van de ochtend te regenen. Of ik denk eigenlijk s ochtends vroeg al. Rond het middaguur is het westen en midden van het land aan de beurt. En morgenmiddag dan trekt de regen over het oosten en zuiden van het land. In het noordwesten en westen wordt het dan weer droog met opklaringen. Het wordt morgen 7 of 8 graden. De wind waait ochtends uit het zuidwesten, is matig langs de kusten op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgenmiddag dan draait de wind overal naar het noordwest, neemt iets toe in kracht. Aan zeeën op het IJsselmeer mogelijk hard windkracht 7. Zondag is het mooi weer met veel zon en weinig wind. Wel een beetje koud, want ochtends kan het 1 of 2 graden vriezen, overdag een graad of 5. Na het weekend wordt het geleidelijk, of dan blijft het de temperatuur ongeveer op hetzelfde niveau. Overdag een graad of 5, s'nachts rond nul. Of de vorst volgende week doorzet, is nog steeds onzeker. Voor de situatie op de weg gaan we naar John Hoka van de ANWB. De avondspits zit er bijna op. Nog twee files op de A20 richting Gouda. Er staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwe kijk aan de IJssel... 3 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Breda en Oosterhout 5 kilometer. Dit is de dag met Jeroen Snel. Dit is de dag met Thierry Baudet, Damian Denis over de start van het Europese Jaar van het Brein. En natuurlijk met Renze Klamer... Ja, we hoorden het zojuist al. Nederland gaat met een zware delegatie naar de Olympische Winterspelen... in het Russische Sochi. Diplomatiedeskundige Robert van der Roer hij liet eerder in deze uitzending al weten... dat hij dit geen goed besluit vindt. Ja, Robert, eh, welk signaal geven wij als land af... met eh, de reis van de koning, de koningin en de premier naar Sochi? Die Hollanders kun je alles wijsmaken. <laughs> ja, dat is het signaal. Maar is het echt zo erg om daar naartoe af te reizen? Het is een sportevenement. Wij sturen als Nederland de grootste delegatie ooit naar de winterspelen. Willem-Alexander is oranje fan in hart en nieren, letterlijk. Ja. En, en notabene erelid van het IOC. En als ja. zodanig ook uitgenodigd om erbij te zijn. Laat hem. Ja, ik ben zelf ook een groot sportliefhebber, dus ik sympathiseer met dat soort uh, opmerkingen. Maar ik heb no een nog groter respect voor het ambt van premier en van de koning. Daarom zeg ik, wees zuinig met je nationale symbolen. Breng ze niet in ongemakkelijke situaties, al helemaal niet in de buurt van een verlicht despoot. Hm, maar we nou, zijn zeker, toen... niet, zeker niet als je westerse bondgenoten uh, grotendeels afwezig zijn. Hè. Het gevaar van een isolement valt uh, des te meer op. Maar ja, we, we, zijn toch ook, we, zijn, we zijn toch een, een, niet zo lang geleden ook met deze delegatie in Rusland geweest... om ja. allerlei dingen af te spreken. Daar was da ik ook tegen. I en daar ik was zou ook je precies waarom. En mensen was hier ook tegen dat een paar jaar geleden de, de, de, de Olympische Spelen in China waren... en dat mensen daar naartoe gingen? V nou ja, weet je, appels met vergelijken is... Oké, okay, laten we het dan ja, even, China, even hebben over het eerste punt. Uh, wat ja, dit is heeft... een reto retorische truc, Jerry. Moskou was begin november, uh, meneer Van der Roer. Uh, ja. De koning had een ontmoeting in het Kremlin met uh, Poetin. Ja. En misschien wel met succes, want enige weken daarna... kwamen de Greenpeace-activisten ineens vrij. Ja, ik, mag ik nou een ander voorbeeld noemen? Nee, ik, jij, de, even deze... een reactie graag. Ja, nou, ik geloof daar niet in... En ik geloof dat, dat de mensen die dat die daar wel in tuinen, ...dat die uh, te gevoelig zijn voor de spin van de Nederlandse overheid. Kijk, ik denk dat um, de afgelopen maanden Rusland Nederland als een voetveeg gebruikt heeft. Uh, en dat de Greenpeace-arrestatie uh, kwam als een gift of God, zou ik bijna willen zeggen. Dacht Poetin toen om een norm te stellen voor Sochi... Uh, later uh, regende het afzeggingen... en toen bleek ineens dat niet gaan naar de Olympische Spelen... veel effectiever was. Want uh, nu blijkt sinds een paar, uh, eigenlijk sinds een maand... dat Poetin de ene uh, concessie doet naar de andere... en zich ineens van zijn poeslieve kant laat zien. Met andere woorden, niet gaan is effectiever dan wel gaan. Maar we en, van en bovendien van de, uh, wil ik uh, nog één uh, belangrijk uh, argument yeah. erbij voegen. Het argument van uh, Rutte vanmiddag was de dialoog aangaan. Precies. M met alle respect... U, ten eerste, de koning gaat de dialoog niet aan. Nee, maar hij wel, van. als premier. En toch werkelijk niet, dacht je, op de, op de, op de tribune? Zo, nou ja, hij liet het wel weten... dat hij ook daar in discussie ja. gaat... met uh, de ik andere geloof dat hoogwaardigheidsbekleders. Niet. Ik geloof dat niet. Nou, die zijn er dus... Zitten, nou, de om, om het onparlementair te zeggen... Uh, vooral, voornamelijk onderknuppels straks op de eretribune. tribune Maar niet vanuit en, Rusland, uh, neem ik aan. Rens Klamer. Meneer Van der Roer, het is toch juist ja. een beetje raar... dat u als diplomaat... dat u nu eigenlijk een pleidooi houdt voor, voor koppigheid... en niet in gesprek gaan. Nee, nee, nee, nee. Dat, nee maar ik, ik begrijp dat het zo werkt... dat je die vraag zo stelt... Ten eerste ben ik geen diplomaat. Ik ben een watcher. En okay. ik heb veel, veel vrienden en, en contacten in de top van de Nederlandse diplomatie. Maar bent en ik kan je bent voorstander je van diplomatie of niet? Uh, ja, maar ik vind ook dat als je uh, de mond vol hebt zoals de Nederlandse regering heeft... en uh, zoals ook de minister van Buitenlandse Zaken in mijn ogen terecht heeft... van democratie en mensenrechten... Dat je daar ook naar moet handelen. En dat je vroeg of laat een standpunt moet innemen. En dat betekent kleur bekennen en een principiële keuze maken. Dat doen grote landen. En dat is, ja. Maar wij zijn een klein we, wij land. vervelend land. Dan kunnen we het ook met, nog even over China ja, hebben. Want, het is machtspolitiek. Nee, <laughs> okay. ik ga het niet over China hebben. We hebben het niet over voor Rusland. We, we houden het nu over uh, uh, Sochi uh, de komende winterspelen. Wat doet het met de sporters, denkt u? Uh, dat toch hun koning daar is om ze als Oranje Fan uh, aan te moedigen? Kijk, die sporters die hebben zich jaren voorbereid op mm -hmm. dit evenement. En die moeten ook. Uh, die zijn gefocust op. Uh, ja, uh, zo, zo, mogelijk, zo goed mogelijke prestatie leveren. En een medaille proberen te winnen. Ik denk dat het ze uh, eerlijk gezegd niet zoveel scheelt. Of daar, daar Rutte zit. Of Schippers zit. Of de koning zit. Ja, die koning is natuurlijk. Omdat hij een, een sportminded is. Ze zullen het gezellig vinden. Maar daar gaat het hier eigenlijk helemaal niet om. Wij moeten gewoon. Uh, een, een serieus standpunt innemen. Maar het is toch een sportevenement? De... Ja, er is 50 miljard dollar ingepompt. Uh, denk je weg dat het alleen een sportevenement is? Het is een economisch evenement. En natuurlijk is het ook een politiek evenement. Maar goed, ik, dat mijn, gaat dan mijn, verder dan Rusland mijn... alleen ja, toch? Want ja, kijk, dat kijk, geldt gewoon... dan voor iedere Olympische Spelen. Kijk, je moet het. Wat doet Poetin? Wat doet Poetin uh, is een, uh, wat ik eerder gezegd heb, een verlicht despoot die. Zijn land niet op een normale manier leidt. En ik de, ik, mijn zorg is dat Rutte en, en de koning toch figuranten worden in een hele slechte film. Namelijk, wie poetst het blazoen van Poetin mee op, op het wereldtoneel? Ja, maar ik snap het argument. En ik begrijp dat u het graag over Rusland alleen wil hebben. Maar sorry dat ik over China heb in <lacht> het begin. Maar het is toch een. Ongeveer de helft van alle landen in de wereld wordt op die manier bestuurd waarop Rusland bestuurd wordt. China is ook een land waarin allerlei vreselijke dingen gebeuren, mensen allerlei heel veel rechten niet hebben, enzovoort. Eh, Daar zou toch als consequentie moeten zijn dan dat je zegt... we gaan gewoon eh, een Olympische Spelen organiseren... met alleen maar leuke landen. Dat kan ook. Dat, dat, dat vind ik een houdbaar standpunt. Maar is het niet een beetje eenzijdig om nu... nu iedereen over Rusland is, om dan te zeggen... nou, Rusland, maar de volgende keer als het in China of waar dan ook is... dan gaan we wel dan moet je ook principieel zijn. Dan moet je nou ja, vind ik, ook eigenlijk ook al die landen uit de VN gooien. Dan moet je gewoon ja, zeggen, nee, we, gaan, we gewoon gaan gewoon niet meer met elkaar om. Meneer van der nou, maar ik, nou, maar ik zeg dus niet dat we niet moeten gaan. Ik zeg alleen dat we op een lager niveau moeten gaan. En ik vind, een, als je de dialoog als argument gebruikt om wel te gaan... dan hoef je dus straks niks meer af te zeggen. Dat moeten we even uitleggen. Nee, want dan, dan kun je dus eigenlijk alles accepteren. Maar wij nou, gaan toch ook, uh, meneer van der Roeren, op staatsbezoek... naar landen waarvan je toch zegt... van ja, dat, dat zijn nou niet landen waar democratie hoog in het zadel staat. Nou ja, maar dan... Uh, Noord-Korea hoort daar niet bij bijvoorbeeld. Nee, toch? maar in het verleden is koningin Beatrix toch wel eens in landen geweest... waarvan uh, critici zeiden, maar ook politici... van ja, daar, daar kan ze maar beter niet heen gaan. Ja, nou ja, kijk, ik... Uh, dat, dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Maar ik geef je nu mijn mening over deze kwestie. En dit is wat ik ervan vind. Ik, ja. het spijt me, maar dit maar is mijn vind, mening. Vindt u dat omdat u persoonlijk gewoon heel erg boos bent over de situatie? Of zegt u iets over hoe wij vanaf nu moeten kijken naar Olympische Spelen? En ik heb het gevoel dat het verveluiden het eerste is dan het tweede. Nou, ik ben niet boos. Want boos is niet een... Emotie is, is een onbruikbaar voertuig in de internationale politiek. Je moet gewoon je gezond verstand gebruiken. En ik denk dat je... Uh, dat, je dat Nederland maatwerk moet leveren, had moeten leveren in dit geval. Hm. En dus in plaats van met een topzware delegatie te gaan, gewoon de delegatie moeten downscalen naar het, naar het niveau waar de betrekkingen op zouden ja. moeten zijn. Maar namelijk... dan kan je dus op een minder hoog niveau ook discussiëren met de Russen? Ja, maar ik geloof daar helemaal niet in. Ik geloof niet dat er op de ere-tribune gediscussieerd gaat worden nou, over maar, de mensenrechten. Misschien in een wandelganger daarachter. Prettige wedstrijd, maar dat gaat echt niet gebeuren. Laten we uh, afwachten <laughs> hoe uh, Rutte uh, daar uh, zal opereren. En wie weet uh, geeft hij nog een goede persconferentie daar of niet? Een goede persconferentie? Ja, maar kijk, dat, dat, uh, goede persconferenties geeft Mark Rutte altijd. Maar die dus, verslag uh, doet van zijn ontmoeting met zijn ambtsgenoot. Ja, en dan gaat hij daarna meedelen dat de mensenrechten vanaf nu, uh, vanaf dat moment, een uh, beter leven krijgen. Heeft in hij in, Rusland... in ieder geval een statement kunnen maken? Nee, nee, het het hij, is toch beter hij dan gaat niks meer? Hij, hij gaat dat niet doen. En niemand gelooft dat ook. Ik, ik probeer u echt te begrijpen, maar ik denk ja. u juist met, met verstand van internationale verhoudingen. Als wij niet komen, denk je toch ook, ja, Nederland, ja, dat kleine landje, laat ze maar lekker. Als, ja. als we dan al kunnen komen, laten we dan in ieder geval gaan met z'n allen en daar proberen we wat van te zeggen. Want anders denk ik echt, nou, laat ze maar. Ik heb net al een paar keer gezegd, we moeten wel gaan, want ja, ik geloof niet in blinde boycotts Hij klopt niet als Schippers niet. Maar ja, dan, ja. Goed. <laughs> nee, mevrouw Schippers, die, uh, die zal die misschien dan nu. Uh, we, we, nou, mevrouw Schippers was er ook bij dat ja, laatste Dus bezoek. die kent hij. Die. die kent hij ook. <laughs> ja. Oh, ja, ja. Dus. Nou goed. Robert van der Roer, dank. Graag gedaan. myself, how Soul Asylum met Runaway Train. Staatssecretaris Wekers gaat kijken of pomphouders... te hard worden getroffen door zijn accijnsverhoging. En of deze accijnsverhoging ervoor zorgt... dat veel meer mensen in het buitenland gaan tanken. De afgelopen maanden protesteerden de pomphouders al tegen de verhoging. Toch wil Wekers voorkomen dat hij minder belastinggeld binnenkrijgt. Per 1 januari zijn de accijns verhoogd. Dat wil zeggen, de benzineaccijns is aan de inflatie gekoppeld. Dat staat al zes jaar en dag in de wet, dus daarmee is die nu ook verhoogd. En de diesel- en de gasaccijns zijn extra verhoogd conform het regeringskort. Maar die pomphouders die klagen steen en meen, die zeggen wij gaan op de fles. Uh, ik vind het begrijpelijk dat pomphouders in de grensstreek dat die klagen die zien dat uh, daar waar uh, ten aanzien van, uh, van diesel of gas... Nederland voor 1 januari goedkoper was... en er ook veel Duitsers bijvoorbeeld kwamen tanken denken... de Nederlandse grensteek. dat dat uh, nu niet meer het geval is. Maar daar heb ik met de Kamer afspraken over gemaakt. Dat ik de vinger aan de pols zal houden. Dat ik uh, uh, zal kijken of uh, uh, dat zodanige weglekeffecten met zich meebrengt... Uh, dat we daar corrigerend op moeten reageren. Maar... En wat bedoelt u daarmee? Heeft u er geld voor over? Uh, compensatie? Nou, ik heb uh, geen geld. We zitten in een uh, slechte economische en omstandigheid. Dus ik heb daar uh, geen geld voor. Tegelijkertijd heb ik tegen de Kamer gezegd: ja, kan het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, als we hier de accijnzen verhogen, we uiteindelijk doorweglekking saldo minder binnenhalen. Kijk, dan moet je nog eens heel goed uh, uh, nadenken of dat wel verstandig is. Uh, ik snap de gevoelens in, uh, in de grensstreek. Ik uh, kom er zelf ook vandaan. Uh, ik zie dat daar uh, overigens ook grote verschillen bestaan. Uh, ook grote verschillen, prijsverschillen die niet te verklaren zijn uit accijnzen. En uh, dat moeten we echt eerst heel even aankijken... en niet na een uh, week in het nieuwe jaar al conclusies trekken. Maar ja, dat doen die pomphouders wel. Die zien het nu al. Ik begrijp, uh, ik begrijp de gevoelens van de pomphouders. Die zien dat ze uh, ja, per 1 januari met accijnsverhogingen worden geconfronteerd. Dat daarmee bepaalde producten duurder worden dan in Duitsland. Tegelijkertijd ken ik uh, ook de pomphouders en ook de oliemaatschappijen als uh, goede ondernemers. Uh, die zullen ook kijken wat ze uh, kunnen doen om toch uh, klanten te behouden. Uh, Hoe lang blijft deze accijnsverhoging dan? Een half jaar minimaal? Nou, ik heb uh, met de Kamer afgesproken dat ik uh, in elk geval voor de zomer... voordat de Kamer met zomerreces gaat... dat ik met een goede evaluatie kom, uh, zodat we er dan ook over kunnen spreken. En dan bezien we of er uh, al de niet-maatregelen moeten worden getroffen. Staatssecretaris Wegens van Financiën in gesprek met Peter Blok. Patiënten die ik echt zeer wanhopig, jammerend, depressief... geen schim meer van de oude die ze waren heb zien binnenkomen. Je weet even totaal waar je bent. Die hersenen komen echt hier op gang, zeg maar. Die moeten echt weer even starten. Dat gaat heel bazaal, hoor. Tot aan dat ding waar ik in ligde, dus een bed. <lacht> ik ben verbaasd over de goede effecten daarvan. Patiënten die hier als herboren de deur uitgaan. Bij de een helpt het uitstekend. En bij de ander gaat het langzaam vooruit. Ik heb ook geen angsten meer, dus ik... Ik functioneer gewoon weer helemaal volop. Die is alweer klaar, hè? Zo weer weer gebeurd. Vanavond is de aftrap van het jaar van het brein. Damian Denies, nogmaals welkom. U bent hersenonderzoeker, werkzaam ook bij het AMC. U bent ja. ook psychiater. Het Europese jaar van het brein. Is het nodig dat er zo'n jaar is... Uh, wel ja, het is altijd het jaar van het brein, denk ik. Maar het is goed om extra aandacht aan het brein te schenken. En er zijn inderdaad ook een paar hele belangrijke projecten nu gaande in de Verenigde Staten en Europa. Waar men miljarden spendeert aan het ontrafelen van het brein. Want het is het laatste orgaan dat nog heel mysterieus is. We weten zo weinig he, van heel onze hersenen. Al, ja, heel weinig. En toch bepaalt het ons natuurlijk heel sterk. We weten amper hoe ze werken, uh, we weten amper hoe ze ziek worden, de hersenen. Ja. En ook daar is het zo dat het natuurlijk heel belangrijk is... als je kijkt dat bijna 42% van de Nederlanders een psychische stoornis heeft. En dat hersenaandoeningen in de toekomst waarschijnlijk de meest belangrijke zullen worden... met Alzheimer, Parkinson en andere psychische oh, stoornissen. 42%, van de, 42 heet, van de Nederlandse bevolking voldoet aan de diagnose van een psychische stoornis. Dus dat zijn er eigenlijk bijna twee van ons hier aan tafel. Ja, nee, ik we weet wel wie. Zijn er, ja. Wie zijn dan, denk ik? Ja. Maar u zegt, we zijn slecht voorbereid, want we weten zo weinig. Ja, en dat heeft niks te maken met de inspanning. Er wordt heel hard gezocht. Er is enorm veel geld dat naar wetenschappen gaat. Het is gewoon een heel gaat. moeilijk terrein. Het is heel moeilijk. Je moet de hersenen vergelijken met het heelal. Het is zeer complex. Uh, en uh, We weten een klein stukje, maar we proberen zoveel mogelijk te doen... om steeds meer van die hersenen te weten te komen. Is het in een percentage uit te drukken dat we nu 10% in kaart hebben gebracht... en 90% nog niet? Oh, dat is heel moeilijk, het is een schatting, maar ja, ik denk het wel 10% of minder. minder uh, heel veel mechanismen zijn toch nog onbekend. En het is ook wel, uh, ondanks het feit dat we weinig weten, kan men ook nog wel redelijk veel betekenen. Dus door uh, medicijnen die ontwikkeld zijn, uh, kan je toch heel veel mensen nog genezen. Dus ondanks het gebrek aan kennis, zijn er toch niet zo'n slechte resultaten. Welke stappen wilt u zetten, ook in het komend jaar, als het gaat om het onderzoek? Oh ja, samen meedenken met anderen aan uh, beter onderzoek en, en betere ontwikkeling. De hersenonderzoek is zo complex dat je dat nooit als persoon alleen doet. Dat doe je dus interdisciplinair maar samen met anderen. Kan je één ding noemen wat nu uh, op stapel staat? Waarvan je zegt, nou als we dat ontdekken of als we dat probleem oplossen... dan zijn we een heel stap verder? Of... Uh, je kan die vraag op verschillende niveaus interpreteren. Je kan zeggen, ja, ik zou willen weten wat het bewustzijn is. Dan ben ik een stap verder. Want dan zou ik weten hoe mensen kunnen nadenken. Ik zou willen weten hoe mensen comateus worden. Ik zou willen weten waarom mensen slapen. Ook dat weten we niet. Maar je kan ook gaan denken in termen van... ik zou willen weten wat de elektrische activiteit van het brein betekent. Want hersenen bestaan uit elektriciteit. En die, die zijn dan ook... weer te beïnvloeden als iemand ziek is misschien. Inderdaad, ja. Dus iets waar ik mee bezig ben, maar is een heel klein stukje. Maar waar we toch wel proberen succes te boeken... is met het implanteren van elektronische in de hersenen door elektrische activatie te veranderen mensen met heel ernstige stoornissen proberen te genezen en om wat voor patiënten gaat het dan dat gaat het om mensen die zeer ziek zijn uit de neurologie en uit de psychiatrie en die niet meer geholpen kunnen worden met reguliere behandeling met is dat medicijnen gedragstherapie of Parkinson waar moet ik aan denken dat is denken? Parkinson onder andere dat is de heel ernstige vorm van depressie dat zijn dwangstoornissen verslaving eetstoornissen en die zou u eventueel kunnen helpen met elektrische impulsen in de hersenen ja, dat eventueel kan je eraf halen voor bepaalde stoornissen. Want U weet er is al zeker? wel Er is al lang onderzoek naar gedaan. Voor Parkinson weet men dat het heel effectief is. Voor de dwangstoornissen is nu net vorige week erkend door de ziektekostenverzekeraar als een terugbetaalde behandeling. Wat betekent dat het ook evidence-based is. En dus maar het is ook geen die... shocktherapie? Nee, nee, nee, absoluut niet. Het is het inbrengen door een neuro neurochirurg van een elektrode in een zeer specifiek hersengebied, dat dan betrokken is bij de dysfunctie van de hersenen en de klachten verklaart. Dus het is dan Heel klein intern. Elektroshock is iets wat je aan de buitenkant toevoert en wat effect heeft op de hele hersenen. Maar hoe, gaat heel... dat, hoe gaat dat in zijn werk? U, u plant iets in. Ja. In de hersenen? De neurochirurg plant een elektrode in de hersenen. Die elektrode wordt gekoppeld aan een batterij. En die batterij wordt geïmplanteerd in het lichaam. Oh. En wij gaan dan als psychiater, een psycholoog en neuroloog aan de buitenzijde met een kastje... die elektroden zodanig moduleren... dat ze effectief is tegen de dwangklachten, angstklachten... Een soort afslankbediening aan de buitenkant. Ja, zoals een pacemaker, maar dan voor de hersenen. En, en continu worden die signalen gegeven of ja. op gezette tijden? Dat gebeurt wel, de stroomtoevoer gebeurt in kleine blokjes. Er zijn hele kleine blokjes van stroomverandering in een snelle sequentie. En die worden continu gegeven. En wordt het dan ook mogelijk bijvoorbeeld om iemands gedachten te lezen? Ik ga het, kan je het ook omdraaien? De, ja, dat ja, is he, goed, gaat, graag, een goede vraag. Want je kan verder. de elektrode ook gebruiken om uh, niet te lezen, maar wel wat dan heet uh, opnames te maken van hersenactiviteit. Ja. Dus je kan bijvoorbeeld iemand iets laten doen. Lachen bijvoorbeeld, een grap vertellen. Of ja, dit klinkt ook hartstikke eng. Ik, ik denk en dat de... het een beetje in stand houden, want als de verkeerde mensen dat in handen krijgen. Het gaat om mensen met Parkinson. Ja, die zijn okay, hartstikke mooi. Gezien. Maar de andere kant, stel nou dat ze jouw gezonde hersenen een beetje gaan manipuleren. Ja. Zodat je allemaal dingen doen die zijn. Wel, het is ook niet zo'n gekke gedachte. Er zijn inderdaad, het roept vragen op. Bijvoorbeeld, Dick Cheney was heel bang dat zijn pacemaker gehackt zou kunnen worden aan de buitenkant. Dat zou je in principe ook kunnen doen met zo'n elektrode in de hersenen. Je zou aan de buitenkant zoiets kunnen hacken. Het klijkt... Klinkt heel saai. En dus heeft inderdaad een punt. Er kan de, de, de, de gevaarlijke kant oh, aan al zitten. Als er verkeerde denkt, mensen aan de klok zien dat hij een van de twee is uh, die je niet bij de <laughs> mag. Oh, yes. de boel is al verdeeld. Zeg ja. het over Jeroen. Ja. Nee, gaat u vooral verder. Want er zijn ook nieuwe uh, technieken op komst. Ja. Ik las zelfs dat er bewust misschien virussen in de hersenen gespoten worden. ter goede om een ziekte uh, ja, te bestrijden. Ik denk dat u verwijst naar een methode die in de neurowetenschappen nu enorm in opgang is gekomen en nog alleen maar bij dieren wordt toegepast, maar waarschijnlijk toekomst bij mensen. Dat bestaat erin dat men virussen injecteert die in bepaalde hersengebieden zich moeten inschrijven in het DNA van een cel. En daar bepaalde proteïnen tot expressie brengen die gevoelig zijn voor licht. En op die hersencel komen dan proteïnen uh, tot uh, expressie. En dan kan je aan de buitenzijde, in de hersen dan weer al, met een klein fiberachtig... Uh, uh, uh, vezeltje, ja, licht buisje. toevoeren, ja. waardoor dat die cel reageert op licht en aan en uit kan gezet worden. Dus we hebben nu in de neurowetenschappen een methode om heel selectief bepaalde cellen aan en uit te zetten. Hmm. En dat zal waarschijnlijk voor een revolutie zorgen in het begrijpen van hersenactiviteit. Eerst bij dieren, muizen, ratten, bij apen en later waarschijnlijk ook bij mensen. Maar zo'n virus lijkt me minder controleerbaar dan die elektro-shockjes uh, Ja, Ja, nee, nee, het nee, nee, dat had. Dit is heel experimenteel en dat is ook een van de belemmeringen om het nog bij mensen toe te passen is dat men niet goed weet wat het effect is van zo'n virale vector op hersencellen en bij mensen. Het komend jaar gaan we er veel van horen, uh, de stand van zaken. Uh, maar vanavond om te beginnen de nacht van het brein. Inderdaad, de in nacht Amsterd. van het brein. In de blank er ook En wat houdt dat precies in, een nacht? En waarom eigenlijk s'nachts? Oh ja, neurowetenschappers moeten ook af en toe feesten. En daarom hebben wij een nacht van het brein verzonnen, om uh, ze de gelegenheid te geven te proeven van hersentjes, uh, daarnaast ook lezingen te volgen. Dick Swaap komt om de, het jaar van het brein te openen... op een nacht van het brein in de brakke grond. En, uh, er wordt geëxperimenteerd met muziek. Mensen krijgen de gelegenheid om te voelen wat een psychose betekent... om uh, DNA af te geven. Dus we spelen proberen wij kennis uh, in mensen te brengen... en andersom verleiden tot uh, feestgroes. Gaan we ooit ontdekken waar zeg maar, de persoonlijkheid van een mens zit... in de hersenen ergens? Of te die zit in de hersenen, ongetwijfeld. En die zal zeer globaal verdeeld zijn over alle hersengebieden. En dat Geluk, gaat, gelukkig ja. maar, want die is dus niet 1, 2, 3 te beïnvloeden, zou je kunnen zeggen. Of niet? Dat, ja, wel. Er zijn casussen in het verleden die je getoond hebben dat als je een bepaald hersenletsel hebt... dat je wel tegen de persoonlijkheid kan veranderen. En dat fabeltje dat we maar 10% van onze hersenen gebruiken... dat geldt voor sommige mensen zeker. <lacht> Misschien wel voor jou. Dus voor, nee, dat gaat niet. Uh, Oké. Okay. Dank ja, uh, voor uw komst, uh, Damian, Denise. En uh, succes vannacht en het uh, komend jaar in het uh, jaar van het brein. Verder bedank ik Frank van der Walbaken, uh, Thierry Baudet... en Robert van der Roer. Dit is de dag, is er uh, morgen even niet, maar zondag wel... Met Renzen? Zeker. het ja. tot dan. Ja. Dit is 10 januari 2014. Dit is de dag van Diederik. Premier Rutte en koning Willem-Alexander zullen naar Sochi gaan... om de Olympische Spelen bij te wonen. SP-kamerlid Harry van Bommel had liever een boycott gezien. In 2012 ging koningin Beatrix niet naar de Spelen van Londen. En sindsdien is de mensenrechten situatie in Engeland enorm verbeterd. Al dus van Bommel. De invoering van het betalingssysteem met het twaalfcijferige IBAN-nummer is met een half jaar uitgesteld. Bedrijven in de eurozone krijgen tot 0000000001 augustus om over te schakelen op het nieuwe systeem. Het aantal grote vleesetende dieren neemt wereldwijd af. Dat meldt het wetenschappelijke tijdschrift Science. kwart van alle carnivoren zou ernstig worden bedreigd. De Partij voor de Dieren is blij met de ontwikkeling. Fractievoorzitter Marianne Thieme hoopt dat steeds meer dieren gaan inzien dat vlees eten rampzalig is voor het milieu en dierenwelzijn. Dit was de dag van Diederik. Goedenavond.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 Dit is een opname onder water. En we hebben verder de muggenradar, verwildernissing, grauwe kiekennieuws... vernatting van het nadermeer, Kamveenbos. Zondagochtend van 7 tot 10. Radio 1. Nog vroegere gevolgd. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.